Putten met het NOS-journaal. Alle 81 kledingwinkels van Didi gaan volgende week definitief dicht. Zo'n 500 werknemers verliezen hun baan. Didi werd een maand geleden failliet verklaard... en de curator is er niet in geslaagd een overname kandidaat te vinden. De afgelopen weken waren de winkels nog open voor de uitverkoop... waardoor een groot deel van de schulden van Didi kan worden afbetaald. De Raad voor Cultuur maakt zich zorgen over de bibliotheken in Nederland. Vijf gemeenten hebben helemaal geen bibliotheek meer... en in 16 gemeenten functioneert de bibliotheek niet optimaal. De Raad voor Cultuur vindt dat het kabinet de ruim 350 gemeenten... moet verplichten een volwaardige bibliotheek te hebben... met een gevarieerd aanbod. In het advies staat dat openbare bibliotheken belangrijk zijn... voor de overdracht van kennis en mensen ruimte bieden... om elkaar te ontmoeten en in debat te gaan. Ondanks bleek dat kinderen in Nederland minder goed lezen dan vroeger. Volgens de Raad voor Cultuur gaan kinderen beter lezen... als ze in de bibliotheek terecht kunnen. De Filipijnen willen een punt zetten... achter een militair samenwerkingsverband met de VS... dat ruim 20 jaar geleden werd aangegaan. In de overeenkomst staan afspraken... over de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in het land. De relatie tussen de twee landen staat al langer onder druk... mede vanwege de Amerikaanse kritiek op de Filipijnse regeringscampagne tegen drugs... waarbij al duizenden doden zijn gevallen. Het verdrag wordt over een half jaar officieel beëindigd. Voor de derde dag op rij zijn, oor vanwege de harde wind, vluchten geschrapt op Schiphol. In totaal gaat het om 90 vluchten, waarvan de meeste van de KLM zijn. Gisteren werden vanwege de storm Kira meer dan 220 vluchten geannuleerd. En zondag gingen al 240 vluchten van en naar Schiphol niet door. Het weer, vooral landinwaarts, een paar buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Ook wat zon en aan zee een stormachtige wind. Het wordt maximaal 7 graden. Morgen enkele buien en minder wind en ook dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In de kustprovincies moet het verkeer nog rekening houden met zware windstoten. Op de A7 ten Oeverzaanstad heb je vijf minuten vertraging bij Afrit Averhoorn. Tien minuten bijna op de A9 Diemen-Amstelveen tussen Knoppet Diemen en Amsterdam-Zuidoost. Door een afgewaaid bord op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Knoppet Velzen zes kilometer file. A22 Beverwijk-Velzen bij Afrit IJmuiden vijf minuten vertraging. Op de N197 Heemskerk richting Beverwijk bij de A22 een kwartier vertraging.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 DWK Media voor productpresentaties, bedrijfsfilms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media. Namens iedereen bij de ANWB. Dankjewel. Bedankt. Ja. <hijen>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 Don't show. I needed to say, when you hurt under the surface, like troubled water, running cold, well, Tom can heal, but this won't. on your face, when you hurt under the surface Like troubled water running cold Well, some can heal but the swoon I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 Is it up next night? Grip. Maar niemand heeft zo diep gezeten in mijn hart en dat betekent voor mij zoals jij zit Ja ja, ik weet ik ben een beetje soft, oké okay. Ik weet dat ik een beetje bof, oké okay. Want je zou voor me liggen bij de kops, oké okay. Of op tv, ja ja ja Dus ik ga even hangen, maar weer aan het werk Geef het team kussen, zo en aan de leg Maak de mensen gek En wanneer je thuis komt weten dat ik ligt te wachten in een warm bed Oh, ik leer niet Ik heb je nodig Niet alleen vandaag mijn hele leven nodig Mag ik je stem nog even horen? Ik heb je nodig Niet alleen vandaag mijn hele leven nodig Mag ik je stem nog even horen? Ik vind het je bent in to me Door de man die je ziet Zo niet om me mijn ja. Ze vallen op die schoen. Ik moet bijna vluchten Ik ben nu niet luchtig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 Stimulu, go go! To a savage, rather be tied up with girls and her strings. Write my own checks like I might want to sing. Yes, yeah. stop watching. My neck is closing. Make big deposits. My gloss is dropping. You like my hair? Gee, thanks. Just drop it. I see it. I like it.